Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd staat Richard K. uit de voor het eerst voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht begin dit jaar de kopers van het huis van zijn ouders te hebben vermoord. Richard K. en het stel hadden al maanden ruzie met elkaar... vertelt deze journalist van het Dagblad van het Noorden. Na de overdracht bleken uh, de kopers van dat er allerlei in hun ogen verborgen gebreken waren... En daar kwam al vrij snel een geschil over. Ze hebben het uh, aangekaart via een rechtsbijstandsverzekering. Maar dat werd niet snel opgelost. En uh, uiteindelijk leidde dat tot meer uh, gedoe en geruzie. Uh, met als ja, grootste drama natuurlijk die 16 januari. Richard K. ging die dag live op Facebook om te vertellen dat hij iets heel ergs had gedaan. In de rechtbank gaat Richard K. vandaag een verklaring afleggen. Dat heeft zijn advocaat tegen een van gezegd. Scholen voor praktijkonderwijs maken zich zorgen. Ze hebben de laatste jaren veel minder aanmeldingen... terwijl ze wel veel leerlingen erbij krijgen... die het niet redden in het tweede of derde jaar van het VMBO. Dat komt volgens de scholen doordat leerlingen... een zo hoog mogelijk schooladvies krijgen. Maar dat kan voor veel teleurstelling zorgen. Ze hebben het gevoel dat ze gefaald hebben. Gaan dan naar het VMBO, krijgen daar weer een faalervaring. En dit zijn gewoon teleurgestelde pubers die terugkomen in een stelsel waarvan ze gehoord hebben... dat ze er eigenlijk niet moesten zitten. Docenten zeggen dat het moeilijk is om de zijinstromers van het praktijkonderwijs daarna weer te motiveren. En in Marokko is er veel ophef ontstaan om een datingprogramma. In het programma Blind Date by Outfit... worden partners gekozen op basis van hun kledingstijl. Nou, dat is niet de oorzaak van het gedoe. Marokkaanse kijkers zien wel andere problemen bij het programma... vertelt correspondent Samira Jadir. Nou, in Marokko zien ze daten als een privé aangelegenheid. Nou, dit gebeurt ook zeker hier, uh, maar daar praat je niet hardop over. En verder vonden veel kijkers dat de jonge vrouw een veel te kort rokje aan had. En ook nog eens vonden de mensen het ongepast dat de jonge vrouw uiteindelijk haar hond een winnaar liet uitkiezen. Nou, en veel Marokkanen zien de hond als een onrein dier. De politie is nu een onderzoek naar de show begonnen omdat een hoop mensen hebben geklaagd. Het weer nog een wisselend dagje met wolken en af en toe pittige buien. Tussendoor is er ook best wat zon. Het wordt max een graad of 10. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast wat korte dagelijkse files in Noord-Holland, de meeste vertraging daar nu op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Bij Kaagdorp is een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment zelfs dicht. Er staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. Omrijden kan via de A12 en de A4. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, op TV radio en internet. ZFM. Net nu. Jouw keuze. ZFM. We, begonnen het, het, we beginnen het eerste uur, nee we begonnen het eerste uur, want het is al voorbij, uh, met Lorraine uh, Ellison. En ja, die zong helemaal van de hart. Het is echt, echt uh, helemaal, ja hoe zeg je dat, helemaal emotioneel bewogen zong ze. Steven B. Baby". met andere woorden, je mag mij niet verlaten. Dat is gewoon de uh, strekking van, uh, van het liedje, nou ja, liedje. Uh, uh, uh, nou zeg maar gerust: Een gepassioneerd chanson. De volgende is ook heel mooi, vind ik zelf hoor. Alles is mooi. Everything is beautiful. U luistert naar Dufzaag de Week Door. Jesus the little children of the world. Everything is beautiful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 of the beholder, And everything is beautiful in its own way, like a starry summer night or snow-covered winter's day.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 Mr. Ray Stevens was dat. Everything is beautiful. Nou, ik ben niet helemaal met de meest. Niet alles is dus heel mooi. Vooral uh, in Azië die kant op en zo. En, en de Gaza en, en uh, Oekraïne. En... Ja, allemaal rampen, allemaal narigheid. Allemaal. Ik, ik word er zo droevig van als ik het nieuws uh, samen kijk. Moet ik maar niet meer doen eigenlijk. Ja, dan, dan blijf je weer niet actueel. en Dan kan je weer niet meepraten over dingen. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Nou, ik haal gewoon de FBI erbij. Ik heb het schelen. wel Lekker, als je zoveel macht hebt, dat je gewoon even het FBI je in je bek kan halen. Natuurlijk vertolkt door eh, niemand minder dan de fantastische begeleidingsband van Cliff Richard. The Shadows, Hank B. Marvin, FBI. The seas run dry Till then I worship you Till the tropic sun grows cold Till this young world grows old below upstream till of cease to dream altijd die man toch. Tom Jones, ik, ik blijf er fan van. Hij is nog altijd goed bestemd uh, en hij toert ook nog steeds. En ja, zit in allerlei juries en zo in, in Amerika. America's Got Talent en zo. Ja, dan zingt hij ook wel eens live. Dat is leuk om, uh, om dat uh, allemaal mee te maken in die programma's. Ja, ik, ik bewonder die man. Het is uh, als je toch met zo'n stem wordt geboren, luisteraars. He, dan, dan zeg je vanzelf van, uh, nou, I can hear music. Toch? Ik hoor het luisteraar, dan hoor ik het ook hè, he? dat gaat gelijk op natuurlijk hè. U naar Duif, week door. Ik ben een beetje moe het zagen Ik ga nog even door hoor, ik zaag nog even door. Maar niet zonder nog een lekker stukje muziek. En straks, rond half tien, bij ja, cabaret gaan we weer lachen. ja dat is een lighthouse en die ken ik nog uit Spanisch Harlem luisteraar zeg maar. kan u rustig van me aannemen dat er zo'n roze is ergens in Spanish Harlem, luisteraars. We gaan straks om uh, half tien gaan we weer lachen en dat doen we dan dit keer met... Ja, ga ik nog niet verslappen. Nee, nee. Uh, als u nog moet ontbijten, kan ik me niet voorstellen, want dan ben je wel erg laat met ontbijt. Maar goed, als je nog moet ontbijten, heel smakelijk eten dan. Neem ik een eitje bij. Mag van mij ook twee eitjes, voor dit keer. Hè? Af en toe dan ben ik wel schuld als uh, doorzarende duif op de woensdagochtend... Maar je moet wel beloven dat je niet je liefde weggooit, hè? Voor niemand, hè? Je gooit je liefde niet weg, denk erom. Het zijn de searchers? Don't throw your Niet luisterhuis. Gooi nou je liefde niet weg. Kom wel, nou, kom, kom op. Uh, nou, voordat we gaan lachen, eerst nog eventjes uh, een, een uh, wijze raad van uh, Freddy and the Dreamers. I understand. En dus dat vakantie. Hou op, uit. En die ellende van vakantie hoor, begint al een jaren te Als je de reis in huis haalt. doe je het genoeg dicht. Doe te genoeg bedig. Dan leg het op het te piekeren en nacht te lang van hebben we wel de goede koopste reis uit gezorgd? Zijn de buren nou niet weer? Goede koop dan en Zal ik mijn borstel niet vergeten? Zal ik mijn Porsche Ba nog maar aan Maar als je dat dan allemaal verwerkt hebt, Dan begint je vakantie. Nou, bij ons ook. eens een vier uur. Hou, ups, ga uit. Stond op zo'n kwaal aan mogen. Trillend van de slaap. Met je achten en met z'n busje. in de achter. 180 de bocht door. Want ja, we wou op tijd in Spanje aankomen. Nou, tot zover. Hoe gezellig. Denk je ik. Maar ik heb een grote fout heb ik gemaakt. Hou op, schuil uit. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb mijn schoonzoon meegenomen. Ja. Wat heb ik daar de pech overheen gehad? Ik heb er een spijt van gehad dat ik die heb meegenomen. Echt die gozer heeft mijn hele vakantie weer pech met zijn domme en gelaagde paas en dom. Was... Ja. Ja. Ja. Ik snap ook niet waar mijn dochter erin ziet en... hij is lelijk. Hij heeft shakke oren. Hij wilde zachtjes met de mensen buzi instap en mijn maan zegt: stop, stop. En zijn pas je op tijd met de niet beschadigd. <tie> Dan gelijk kroopt hij achterin, weet je, een beetje misier en zo tegen mijn dochter aan te hangen. Mijn maand zag niks voor het achteruit. Kijk, spiegeltje. <lacht> we vlak voor de Franse grens. Ze mijn zo ineens. Hij zegt, ik wou dat ik mijn accordeon had meegenomen. <lacht> ik zeg, hoezo dat dan? Hij zegt: nou, hij zit te leggen. Mijn paspoort nog op. <lacht> Dus de volgende dag om vier uur vertrokken wij opnieuw. <tie> nou, nou, met 12 tot op mijn knieën. 190 de bocht, hoor. want ja, we wouden op tijd in Spanje aankomen. Nou, vergeet het maar. Vergeet het. Vergeet het. Vlakbij het breedte. Ja, hoepen. Lekker baant. Dus mijn man die gaat de wagen uit om die baan te verwisselen. Nou, Oertjes Stak geen poot uit. <tie> Nee, ja, nee, is daar geen poot uit. Nee, die zat stiekem een beetje te foezelen met mijn ochtig achterin. Tjotemik ja. zei, weet je wat je van mij kan krijgen? Tjotemik zei, hetzelfde als gele Teun. Hij zei, wat heeft hij dan? zei, nou, de eeuwige jeuk en de korte armpjes. Ze zielig voor m'n maan. Mijn maan is op de tehanen, ze uppie met die baant in de bergen. Men is toch zo'n neefje van ons bij, kan ook niet helpen, dat Jocky. jochie maar zeur, wat is de Tommy ook? Nou, ze maan is lekker baant. Oh, zit toch in de er twee van. Kreek ook, weet je staat voor een ding? Nou, ze maan Kreek. kreeg, oh, zit toch in ook er twee van. Oh, fijn. Die baant was verwisseld, dus ik zeg: Kom op, zit in de Spanje, ik wil moet mijn man nog even een plasje tegen de boom aan? Nou, neefje ook met je neus erbovenop? <tie> oh ja. Ja, zo kan je kind ook bekijken, ja. En zuren tegen mijn man. Wat is dat voor een ding, ook? Nou, zijn man is een bruin plus apenrot. En in deze valt er zeker ook twee van. Deze zag jachje, maar wat is je groot. Oh! En dan moet je zo ook gelijk. Gaat ook mee zitten luisteren met de halen voor. <middels> Zaten we vlak voor Antwerpen, wat? Ze misschien komen dan ineens achter in de auto als je hecht. Heb u er bezwaar tegen als ik een sigaretje opsteek? Tja, nou, als jij het niet erg vindt dat ik over mijn nek gaat. Nou, daar zat hij dus niet mee. Dus in een van tijd die wagen blauw van de rook. Als je te kuchen en te proesten. Als je het een beetje ventileren draagt erin. Als je het een beetje wapen met die hap. En ze nou eens zeggen, als ik u ermee pers, wat? Dus het sigaretje wil weggooien, dus En zij draait zo het rampje open, en nou, dan waren ze geklappen. wat? Wou je die brandende puik weggooien, stopt de wind verkeerd. Dus die puik die vliegt met een noodgang terug te wagen, en tegen mijn maan is kale kap aan, dus die rampert allemaal. Nou, dan lagen we in de beren met een halve kipkerwin. Eén grote bergrasje in de berm, bovenop mijn pasje, ba-paak. Er onderuit twee oortjes. Ik leef nog, hoor. Ik zeg, hoera. Mijn maan zei, ik zou die goos wel een draai om zijn oren kunnen geven. Ze zeg, het nou niet, want dan is je arm ook nog uit de kant. De volgende dag om vier uur vertrokken wij opnieuw. <lacht> en nou moeten er een pak en een weg. Wees een reis vanaf Schiphol. dat is ook ellende. Ook ellende. Fliet als bomvol. Hutje, mutje, zaten En nou, die piloot is uit Hij zei: Ik ga wel met de trein. <lacht> nee, ik was dus ingedeeld, naast mijn schoonzoon. Dus <lacht> ik heb niks kunnen zien van het landen. Vond ik dat toevallig niet erg, ook, hoor. want ik was toch op van de zenuwen. Ik had nog nooit gevlogen. Ik zeg tegen die des. ik zeg, ze zetten ons toch weer veilig op de grond, hè? Ze zei, nou, mevrouw, we hebben nog nooit iemand boven gelaten. <lacht> een pak van maat, pak van maat. Ja, even zo goed op van de zenuwen. Kwam ik aan op Alicante. Nou, daar hadden wij nog een op onthoud. Hou op. De hele dag hebben wij Taro Vaasmod zitten bij de douane op zijn katoentje. Toen komt, ze dachten dat mijn schoonzoon een liter fles jonge en je had meegesmokkeld. Maar dat bleek eens oortruppels te zijn. <tieden> Gelegen. Ik ga op voor de camping. Linie Jourecht al. Dus ik wil de countrys. Wij met z'n taxi geprapt, vijf uur aan de weg. Kom bij elkaar aan de hitten. We gaan de rotsen uitloren. We gaan de rotsen opzetten. Die gaat te leggen. Maar ze je erbij? Wil ja, de kampioen? oortjes maar is moeien. Hij zegt, ah, als je het niet erg vindt, ga ik even op één oor. Hey, we hebben nog van het luchtbedaaf moeten trekken. Dus helemaal helemaal <tie> En gezogen. En we dachten, we dachten, we moeten wat leuker zijn tegen mijn vriendjes. Ja, we vinden ze een keer te nachtmerrie van de koppie. <tie> <tie> maar goed, loven is blind. Hè? Hij is doof, dus... Ik heb een bakje koffie gezet en dus ze zegt, kom op, picknicken, met je halen voor de tent. Ze tegen mijn schoonzoon, komt er dan ook weer bij zitten. Ze gaat daar maar zitten, dan heb ik nog een beetje doen. <lacht> nou, we zitten net aan het eerste bakje. Ik heb mijn schoonzoon ineens, hij zegt, wat heb een geel met groen streep lijfje? Zes harige pootjes en ogen op stokjes. Is je dat vind je nou wel heel fijn? Is dat een grapje of een rozzeltje? Als je nee, maar dan kruipt er een tug je been omhoog. GELUIDEN. En muggen op die camping. Muggen, nou, je vier om te warm. En, en al die muggen zijn altijd op mijn. Maar mijn man ook: als je wees blij, dan is er nog iemand die van je houdt om je lijf. Nou, hij ook, weet je wel. Weet je wat jij moet doen? Je moet een paal van die vlierenstrips je oren hangen. <lacht> dan gooi over de camping want dan doe je een goed werk. Hij <lacht> <Hai>, kneuter. <lacht> uh, wat een ongeditte. Kijk, ik hou persoonlijk hoor, hou ik best van picknicken. Hoor. Maar als ik nou een haak van een krentenbon neem... en dan begint de ineens een te bloeien... <lacht> Maar de onderaf. Dus er scheel van de hangen. ben ik naar het straat gegaan. en dan ben ik gelegen. en dan ben ik blijven liggen. Wat een mooi ook wel, want hij opstap, weer plek heb ik kwijt. Mijn kind werd afgelegen door Hau, op, ik het een spanje. Hou op, je heb kind zes dagen. heb schappen, vraag iemand te kopen voor doorleggen. En Donald Duck maar achter me aan. Ik ben gek van rozen. Ik zie je, ik zeg: God, alsjeblieft, doen aan het straat? je gaat voor mij met lekker surfen. GELUIDEN. Kost niks. GELUIDEN. Dat het water kan je ook niet in sparen, joh. het water. Water is bijna zwart. Zwart van de mensen. Mijn maan was toen nog zwaar blindgeprik. Mijn maan was zwaar blindgeprik. Die zwom even met je kap onder water, zo. Komt die boven jou op prik? Vijf van die grote blote punten in zijn ogen. Oh. We hebben nog een hele middag moeten lopen zoeken naar een apotheek, zelf. Was oh. ze dus weer een middag kwijt van de vakantie. Oh. Trouwens, trouwens. Ik heb ook nog een hele dag gek met mijn schoonlok bij de dokter te zitten. Nee, nee. Nee, nee. nee. geen oorontsteking. Nee. Kom niet erbij. Nee. Nee, daar komt. ik. Hij had een wolkman gekocht. Nou, met maan en maag zijn ze al puiteren Nou, de laatste dagen van de vakantie hoor. Ik was ik waas op. Ik was helemaal chef gepakt het ongedierte, helemaal over de rooi van oortjes. Komt er op de camping ook nog eens een keer een BAM-melding binnen? Is je nou zitten, dan is je waterpropje uit je oren vallen. nee, dat blijkt dus Frits BAM te wijzen. Nou, ik heb, als je gek, heb ik het wel helemaal zo uit ik kop geleerd. En ik ben voor van de televisie de kamer en ik heb geklaagd. Ik heb het hard uit mijn lijf geklaagd. Want meneer Bob begrijpt tenminste wat de Nederlander nodig is. Ja, Tieleke Schouten, ja, uh, ze toert al jaren alle theaters in Nederland af. Met allerlei typetjes en uh, met veel succes nog steeds. En, uh, ja, uh, een beetje uh, ongedwongen humor, zeg maar. Hè? Nou, ik, ik, ik hou er wel van. Maar waar ik ook van hou, luisteraars, dat wil ik u wel verklappen, is, is van Shania 2. Dat vind ik dat zo'n kanjer, hè? En ze heeft nog zo'n bijzondere stem ook. Let's go, girls. Kom op, Janaya. Duis de week door met Janaya Tween. Die is super getalenteerd. Fantastische de zangerest heeft ook een hele aparte stem. Een stem die je uit duizenden herkent, althans ik wel. Shania 2 heb ik het over. She feels like a woman. Nou, het is ook een vrouw. Een, ja, een beeldschone dame. Ik ben er een beetje jaloers op, die partner van dat dan, hè? Nee, hoor luisteraar, ik overdrijf het nou ook weer een beetje. Het is gewoon een goede zangeres. En, uh, ik hou ervan, ja. Uh, er staan net een paar Duitsers hier voor de studio in Zandvoort. Uh, op de Tolweg. Hebben ze ook iets van Simoni, Simino, Simino Rossi? Ja, dat is een Duitse zanger, Simino Rossi. Hebben ze een nummer van Simino? Ik zeg nou ja. Ik ken hem helemaal niet, maar vooruit dan maar weer, vooruit dan maar weer. Semino Rossi, je kunt het een beetje vergelijken met de, de mannelijke Helene Fischer. Helene Fischer, ook zo'n fenomeen uh, in Duitsland. Niemand en heb ik nou Semino Rossi live aan de telefoon? Uh, uh, goedemorgen, goedemorgen. Het is niet, ik ben helemaal, helemaal verstijfd in de studio luisteren. Ik heb Semino Rossi aan de telefoon. Dat is Semino. Hello. Ja, herzelijke groeten. Ja, <laughs> ja, mijn Deutsch ja, ja, ja. is niet zeer goed, maar ze hebben zeer schön gezongen. Ja, herzlichen dank. En herzlichen dank is nog voor no die money. You know? ja. <laughs> ja, ja. en Spreken ze een beetje Hollandisch? Nee, nee, nee. Ja, ik wil het wel proberen, maar ik geloof niet dat je me kunt verstaan. Man. Nee. Hé, <laughs> hey, Willem, goedemorgen, man. <laughs> goedemorgen. Ja, je bent er ook al vroeg bij? Ja, ik was er vroeg uit. Oké. Okay. Nou, ja, dat hoort, dat hoort ook zo, hè? Nou ja, ik heb tegenwoordig uh, mijn feesttapeltje mijn, mijn een beetje veranderd. En normaal kon ik altijd al een uur of tien rustig in bed blijven liggen. Maar ik heb tegenwoordig heb ik scharrelkoeien. Oh. Nou, die beesten gaan door het hele dorp, hoor. Zandvoort is er niet blij mee. Oh, want, want? Wat gebeurt er dan? Ja, die beesten scharrelen overal. Uh, dan zitten we bij de Vebo en weer bij de HEMA. En, en uh, bij, uh, even kijken, voor wie moeten ze dan meer reclame maken? Oh ja. Yeah. Zandvoertje Grans zie ik ook staan, ja. <lacht> ja, nee. Ja, ik ben he, lekker lekker bezig. ik uh, mijn uh, wekkeradio sloeg aan en ik hoorde net zoetgevoiced uh, geluid van jouw stem. En ik dacht van, ik moet nu er enorm passen. Zo, zoetgevoiced geluid? Ja, precies. <lacht> ja, ja, ja. Het was al ja. De moeder van Harm is, uh, ja. die komt hier even langs, want die, die, die komt voorbespreken over vrijdag, want dan hebben we weer de boys. Ja, dat is goed. En de moeder van Hangen wil een gedicht voorlezen. Ik zeg dat het mag wel. Maar dan moet je hem eerst eventjes uh, tijdens de uitzending van Duifzaag de Week door. Moet je hem even voorkomen dragen. Dan kan ik even beoordelen of hij door de censuur kan. Ja, heeft u dat gedaan? Ja, het mag. Het mag. Heel ja, nee, dat gaan we goedkeuren. Jij ook wel, denk ik hoor. Ja. kan wel door de beugel. Ik ga af op jouw vakmanschap. Zoals in Engeland zeggen, jouw fuckmanschap. Ja. Zo. Ja, dat is Engels, hè? Ah ja, ja, ja. fuck. Yes, yes. Dat is geen probleem. Nee. Scheiße, scheiße. Ja, ja, ons Semino, wat zag je doet, jetzt? Ja, maar vooral Bim, wat mag je doet, Ja. Maar ken jij Semino-Rossi, Wim? Eh. Ja, van, van, van naam, hij werd heel veel gedraaid op, uh, in de grensstreek, bijvoorbeeld in het Ootschmerland. Ja. Uh, werd hij werd heel veel gedraaid op de regionale radio's, Radio Oost en zo. En, en je hoorde hem heel veel op piratenstations die er nog zijn. Niet veel meer, maar die er nog zijn, ja. Hij heeft ook een hele hoop mooie romantische nummers. Die kan ik wel eens draaien zo op, uh, bij Tussen ja. App en Vloed of zo. Maar ik wou het nou een beetje vrolijk houden, toch? En jij zou ook nog even voor ons zingen. Wat had je beloofd? Je zei, ik bel je op en dan kom ik ook wat zingen. Er, wanneer heb ik dat gezegd? Ja, bij ik veel. Wat, wat kan ik dan met ik? Of heb ik dat nou gedroomd? Dat heb ik zeker, ah, ja, zeker gedaan. heb je weer een wilde droom gehad, jongen. Een ja. de droom heb ik gehad. Ik wilde niet eens aan denken eigenlijk. Ja, nou ja goed. Heb je wel eens gezongen eigenlijk? Heb je, heb je wel eens in een koortje gezongen of zo? Heb, Vroeger heb ik in een koor gezongen. Dat klopt inderdaad, ja. Weet jij het verschil tussen een koortje en een touwtje? Komt Een touwtje kan niet zingen. Toch? Nee. Dan nou, hang we maar <laughs> uit de brievenbus, moet je zo <laughs> <Ja. laughs> Moet jij nog werken nee. vanmiddag? Ik ga werken voor, Ja, verwerken. Ik moet zo meteen. Uh, uh, eerst even wat verplichtingjes doen. Nou, en, je, ben, je moet aanwezig golf. zijn. Je, uh. moet, je moet aanwezig zijn, dan komt het op neer. Nee, nee, nee. Vandaag is, uh, is het echt druk. Uh, vandaag, uh, vandaag is het. Uh, uh, Woensdag. Woensdag. Nee, NCD hè vandaag. Wat? NCD, Nederlandse Criminelen Dag. Dat betekent dat uh, iedere bedrijf open huis. En dan ja. komen ze langs. Heel oh, dan komen al die criminelen langs. Ja, gezellig. Oh, open leuk. Huis. Ja. Oh, leuk. en uh, uh, meneer Tachy komt hij ook nog uh, buurten bij jou? Of, uh? Nee, nee, nee, die was verhinderd, geloof ik. <laughs> oh, wat verhinderd. Hij was verhinderd hij was zijn ook kwijt. Ik ja. <laughs> denk dus. het ook, ja. Ja, ja. ja, ja. Nou, dat is goed, jongen. Hey, uh, ga jij die lekker laatste vijf minuten nog maar even doorzagen? Ja. Ik, uh, ik, sl ik sling er nog een, uh, een leuk uh, een nummertje van Don Partridge uh, doorheen. Rosie. Ken je ja. Rosie? Ja, Rosie. Oh Rosie. Ja, die, die nou, zie je dan nou, nou wel dat je zingen kan? Ja, ik kan uh, dan ook. Dan zeg je net tegen mij, nee, ik heb nooit gezongen en ik durf het niet. En, uh... Nee, ik, en, en vooral, ik heb microfoonvrees. Oh, je hebt microfoon, Ja, die slik je altijd in. Ik, Hoezo? Nou, we, we hebben een paar keer hebben we al... Op de, <laughs> tijdens de Boys hebben we al... Uh, hebben we jou moeten intuberen vanwege voor, uh, voor ja, die klopt. microfoonkop die je ingeslikt had? Dat, ja, dat klopt. En, en toen zei ik maar jou, volgens mij... Hè, want nu merk je dat, als je zo'n zo ding dan, dan inneemt, zeg maar... Dan merk je gewoon, er heeft ook iemand op gezet. Ja. Ja. Goed, het wordt nu echt tijd aan de gang, jongen. Hé, hey, leuk dat je even belde, Wim. Ja, dat is goed, en, uh, het vrijdag. Nou, ja, en, en rustig aan hè, op, op je werk, hè. tel hem goed. Oké, okay, jongen. Hier komt de Roosie voor jou, special. Yo, hey. Roosie, world, oh Roosie. I'd like to paint your face up in the sky. Sometimes, when I'm busy, relaxing, I look up and catch your eye. Your eyes, when they're winding, winding, thunder and lightning.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 sunshine out the place.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 Your basic we gaan eruit met de Ivy League luisteraars. Dank voor het luisteren, allemaal weer. Dit was Duifzaag de week door. Aankomende vrijdag, de boys are back in town van 9 tot uh, 12. Weer heerlijke, fantastische muziek. En we gaan improviseren en dan doen we als. Uh, ja, zonder setlist, hè. dus gewoon geen playlist of zo. Uh, geen uh, geen uh, voorbedachte raden, om het zo maar eens te zeggen. We gaan gewoon weer helemaal los. En dat doen we met uh, Willem Ruijs, Gerald Duijf en natuurlijk onze lieve Gerry Die ons uh, voorziet van allerlei lekkere nijen en, en uh, de gasten eventueel ontvangt. Als gasten hebben, ik weet het nog niet voor vrijdag. Moeten we afwachten, maar in ieder geval, uh, wij gaan los. Drie uur lang met de boys uit town Ik zie u vrijdag allemaal. Tot dan. En dank voor het luisteren vanmorgen. Hoi hoi. Oh ja, dit zijn de Ivy League.